Het is 4 uur, Martijn Eijhuis met het NOS Journaal. De SP doet maandag niet mee aan het overleg tussen minister Dijsselbloem en de oppositiefracties. Als premier Rutte alles wil bespreken, behalve de bezuiniging van 6 miljard, dan gaan we op die manier niet het gesprek aan, zegt financieel woordvoerder Merkies van de SP. Tijdens de algemene politieke beschouwing is afgesproken dat Dijsselbloem de komende tijd met de financieel woordvoerders van de oppositiepartijen onderhandelt over het aanpassen van de kabinetsplannen. De meeste oppositiepartijen hebben steeds gezegd dat ze bepaalde plannen in de Eerste Kamer steunen, als ze daar iets voor terugkrijgen. De SP wil er dus niet over onderhandelen en ook de PVV is maandag niet bij het overleg. De regering van Kenia wist al maanden dat Al-Shabaab een terreuraanslag wilde plegen in de hoofdstad Nairobi. Dat meldde Keniaanse media vandaag, op basis van gelekte inlichtingendossiers. Daarin zou het onder meer gaan over een terreuraanslag in Nairobi tussen 13 en 20 september. De daadwerkelijke aanslag op het winkelcentrum Westgate begon op 21 september, dus een dag na die periode. In het dossier zou zelfs dat winkelcentrum als mogelijk doelwit worden genoemd. Volgens Keniaanse media zijn verschillende ministeries en de legertop al in januari geïnformeerd over de mogelijke terreuraanslag. In Pakistan is het dodental na de aardbeving opgelopen tot 515. Vandaag werd het zuidwesten van Pakistan getroffen door een zware naschok. Daardoor zijn er waarschijnlijk opnieuw doden gevallen. De reddingswerkzaamheden worden bemoeilijkt door aanvallen van opstandelingen. Er zijn raketten afgevuurd op de helikopters van hulpverleners. Veel Pakistanen in het getroffen gebied zijn door de beving van dinsdag dakloos geworden. En hebben geen goede bescherming meer tegen de brandende zon. De meeste huizen in het gebied zijn gemaakt van leem en hout. Het weer flink wat zon, bij 15 graden op de wadden tot 18 in het zuiden. Morgen weinig verandering, alleen iets meer wind dan. Dit was het NOS Journaal. ADB-verkeersinformatie. Nou, Hier staan files op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Harmelen en Woerden, 5 kilometer, dat komt door werkzaamheden. Op de A28 Hogeveen richting Assen is een ongeluk gebeurd. Voor Afrit Ruinen staat 2 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Welke rol speelt wetenschap in de sport? Hoe verander je de structuur van voedsel? En waarom is de dinosaurus uitgestorven? Kom erachter tijdens het weekend van de wetenschap...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 Nog een half uur vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam. Met, ja, Er zitten nog wat mensen om ons heen. Maar de meesten zitten natuurlijk inmiddels in de voorstelling. Hij gelooft in mij hier in de grote zaal. Maar aan tafel twee gasten die er zeker toe doen. Christophe heeft het boek Marie. Mary, hoe zeg je dat? Nee, Marie. Marie. Marie geschreven, een roman. Daar ga ik straks met hem over praten. En uh, Greetings from Tim Buckley. Dat is een film die deze week is uitgekomen uh, over Jeff en Tim Buckley, Jeff. De zoon Tim de Vader. Uh, in die film zijn ze ongeveer even oud, lijkt het. En uh, Bob Bronshof, die heeft die film gezien en daar ga ik met hem over praten. Verder hebben we de 80 seconden. Uh, Bart van der Weijden van Raccoon die beveelt iemand bij ons aan die hij gaat spelen. En aan het einde van het half uur vertelt Cornel Maas... wat er vanavond in Opium Televisie zit. Eerst eens even kijken hoe het bij de Duomo in Florence is. Gio Lippens. Ja, dat is op dit moment heel rustig uh, nou, bij de ja, Duomo. Als, want iedereen is nu in de richting gegaan uh... van het parcours. <laughs> want uiteindelijk kwamen ze één keer langs die dom. En daarna is het inderdaad het lokale parcours... dat niet meer door het centrum van Florence gaat... maar ja. toch meer door de buitenwijken Met die Fierzole, die berg van 4,5 kilometer lang. En natuurlijk ook die Via Salvati. Dat bleek zojuist toch wel uh, ja, de kuitenbijter te zijn... voor. Veel vrouwen. Want daar was het toch erg lastig bovenkomen, je zien. We hebben een groep van 40 vrouwen nu nog over. Die allemaal nog meedoen daar vooraan. En daarbij hebben we een flink aantal Nederlandse vrouwen. We weten wel dat Amy Pieters en Kirsten Wild hebben moeten lossen. Ook Loes Gunnewijk is eraf. En die rijden op dit moment op 1 minuut en 40 seconden van dat eerste peloton. Waar het tempo nu even omlaag is gevallen. Ze zitten nu een kilometer van de finishpassage. En dat betekent dat als ze hier doorkomen. dat ze nog vier rondjes hebben te rijden. We zagen een demarage van een Zwitserse, Doris Schweitzer... die kreeg Lisbeth de Vocht, een Belgische, met zich mee. Maar dat werd allemaal weer niet gedaan. En ook nu rijdt weer een van de Belgische vrouwen weg... Naar, op dat stukje bij die finish waar het even vlak is. En daarna daar gaan we gewoon weer beginnen aan dat hele zware parcours. Het is een loodzwaar parcours. En je merkt het meteen aan de manier waarop dat hele veld uit elkaar wordt geslagen. Ja, dat betekent dat we de finish straks mee gaan maken in de langste lijn... of in het sportforum na half vijf hier op Radio 1. Dankjewel, Gio. De roman Marie van Christophe Kerman wordt bewolkt, bevolkt door uh, merkwaardige wezens. Zo is daar burgemeester Blanker met zijn rare giegel. de hoefijzerwerpende broers Bob en Kenny... en Sibrinala, uh, de dorpsstoot die te kampen heeft met overmatige lichaamsbeharing. In plaats van de handeling van dit alles is het kleine dorpje Abraham... waar in korte tijd flink wat doden vallen. En Christophe zit hier, fijn dat je er bent. Je hebt de roman vernoemd naar Marie, maar... Uh, ja, zij, zij is het liefste meisje van de wereld. Onomstoten. Wat maakt haar eigenlijk zo lief? Uh, dat is het liefste meisje van de wereld... in de ogen van, uh, van, van de ik-figuur, van de verteller ja. van het verhaal. Dus het is zijn persoonlijke mening natuurlijk. Maar ik veronderstel dat hij gewoon heel veel van haar houdt. En als je echt van iemand houdt... dan moet je ook in superlatieve gaan spreken. Zoals ja. als je echt gelukkig bent... dan ben je de gelukkigste mens ja. van de wereld. Als je echt van iemand houdt... dan is dat van het liefste meisje van ja, de wereld. En hij Op komt er eigenlijk heel... Ja, per ongeluk komt hij haar tegen... Van ja, de kant van de ja, dat gebeurt bij mensen. Dus hij, hij, hij, hij ontmoet haar en weet onmiddellijk opslag. Ik ben verliefd, ik ben verkocht. En dat geluk dat ze samen vanaf dan beleven, duurt twee jaar. Het is het ultieme geluk tot er heel abrupt een einde aankomt... wanneer Marie op een ochtend, 26 jaar oud, zonder aanleiding, doodwakker ja, wordt. Ja, en dan denk je van nou, einde verhaal, maar dan begint het pas. Nee, uh, het is de... de voorbije liefde en de rouw die daarvan het gevolg is, de rouw die in de loop van de jaren tot wraakzucht is uh, uitgegroeid die eigenlijk de drijvende kracht achter het boek is, dus dat is eigenlijk de reden waarom de ik figuur dat verhaal, de geschiedenis van Abraham, dat dorpje of dat stadje van die honderd zielen gaat vertellen. Dus je zou kunnen zeggen als je het op een tweede niveau gaat lezen uh, dat het een proeven van therapeutisch schrijven is. Het is in elk geval naast een ode aan de liefde ook een ode aan de literatuur. Ja, en in het therapeutisch in de zin van dat je dan dus door uh, veel te doden in je hoofd... Uh, uh, als een soort wraakoefening... Uh, ja, laat zeggen het dat verdwijnen van je geliefde kunt, kunt wreken. Dat, dat het, het vluchten in de fictie, daar komt het eigenlijk op neer. Ik denk dat dat... Uh, je kan natuurlijk over het therapeutisch schrijven een beetje laat dunken doen. Maar het is in elk geval uh, een betere uitweg, denk ik... om te vluchten in de fictie en op papier te gaan doden... dan inderdaad <lacht> elke avond uh, kroeggevechten te gaan opzetten. Ja. ja, ik zou bijna zeggen, wil je erover praten? Of, uh, <laughs> wel, we zijn toch heb, goed bezig? Heb je dit boek ook uh, vanwege een therapeutisch, als therapie nee, geschreven? Nee, kijk, iedere schrijver, iedere schrijver heeft natuurlijk een arsenaal aan grote gevoelens. Zoals verdriet en er waait wel eens woede door mijn lichaam. Of, of, of, of, of, of euforie of wat dan ook. Dus daar put je dan uit om die fictie te gaan, te gaan schrijven. Waarom het al met al... Kijk, het is een boek waarvan ik zelf de, de, als, als hoofdrolspeler zou willen benoemen De humor en de horror. En ja, die humor maakt sowieso altijd een beetje deel uit van mijn leven. Althans, yeah. dat probeer ik toch. De horror uh, zou ik... Je zou kunnen vermoeden dat het een gevolg is van mijn... En er net viel het woord al in het eerste deel van het programma... de midlifecrisis. Midlife dus ik, ben, ik ging 40 worden... en ik had er jaren naar uitgekeken. Echt, uh, rijkhalzen Dat ik dacht, dan ja, nou word ik veertig... en dan ben ik nog altijd diezelfde toffe jonge gozer van toen ik 25 was. Dat, dat was, valt tegen zich. Dat viel knap tegen toen ik inderdaad de 40 naderde. En toen, ja, die midlife crisis van mij heeft ongeveer drie maanden geduurd. En dat oh, dus was precies heb... de tijd... Dat is niet zo veel. Ik, nee, dat, maar omdat ik... Volgens mij, omdat ik dit boek heb geschreven, dat totaal niet over de midlife crisis gaat. Maar waar ik volgens mij een bepaalde wanhopige energie die met die midlife crisis gepaard ging, uh, in kwijt heb gekregen. Jij ging reizen, of niet? Uh, of ik ging reizen. Ging jij reizen ook voor dit boek? Of niet? Nee, nee. Maar kijk, ik heb in 49 manieren om de dag door te komen. Dat is mijn op één na of twee na, uh, laatste roman. Uh, daar gaat de hoofdfiguur op het einde naar Texas. En ik ben na het schrijven van 49 manieren uh, pas voor de eerste keer naar Texas gegaan. En dit boek zou je kunnen zeggen. Ik hoor het althans aan de manier waarop je ja, Abraham zegt in plaats van Abraham. Ja. En Steven Blanker in plaats van Steven Blanker. Het is het gewoon is, ergens in België. Je, ja, het is, het is een fictief niemandsland. Maar je zou het kunnen situeren in de deep south. He, met dat moerassige, ja, precies, die eindeloze ja. leegte. En het is pas na dit boek dat ik inderdaad naar Mississippi en Alabama en Tennessee ben hoe, hoe, geweest. Hoe ja. komt het dan dat, dat in mijn hoofd dit zich allemaal in het zuiden van de Verenigde Staten afspeelt? Wel, dat heeft te maken met... Er uh, zweeft wel een beetje country muziek door het boek. Hè. Dus er is een café in Abraham uh, dat Jamie Rogers heet. En waar ook alleen maar muziek van Jamie Rogers uh, gedraaid wordt. Beste café in de wereld volgens mij. Uh, en je hebt natuurlijk een bepaalde sfeer. Een beetje dat gothic-achtige, dat moeras. Uh, gothic Zoals ik zei. Mm -hmm. yeah. Die, die hoofdpersoon, of een van de hoofdpersonen, de belangrijkste inwoner van het dorp, Abraham, uh, noemen, zal ik dat maar zeggen, is die <laughs> Steven Blanker, ja. uh, een, een, een iets wat merkwaardige, giechelende burgemeester die zich graag in babydolls hult. Uh, ja. Het is het kwaad zelf. He. Dus, dus, ja, inderdaad. Ja, ja, dat is In voor een, mij een beetje De, de verpersoonlijking van het kwaad. Het is ook een racist. Het is een, het is een vrouwenmishandelaar. Het is, een, het is ook een moordenaar toekoer. En hij gichelt uh, op een zeer vervelende manier. Uh, dus, uh, maar het is niet alleen het kwaad zelf. Het is ook, de, de, de, de, het is ook een heel belachelijke mens. Kwaad, kwaad en belachelijk gaat vaak uh, samen met Ja, misschien, ik, ik hoor je altijd graag voorlezen. Misschien wil je een klein stukje voorlezen uh, op pagina 35 als je hem... Introduceert bij ons lezers. Oké. Okay. Uh... Steven Blanker is 46 jaar oud en redelijk gezet zonder echt moddervet te zijn. Al heeft hij met name het afgelopen half jaar menig pond extra verworven. Hij heeft een vrouw die Anita genaamd is en twee zonen van respectievelijk 14 en 16 jaar oud... van wie hij om de een of andere reden altijd is blijven beweren dat zij een tweeling vormen. Hij noemt zichzelf graag en met onmiskenbare trots in zijn stem... de donder van de planeet. Zodoende suggererend dat hij het allemaal zo nauw niet neemt met de mensen en het leven... maar wie ooit een keer zijn befaamde giechel heeft mogen aanhoren En wie hem nooit heeft horen giechelen Die heeft Blanker nooit ontmoet Blanker giechelt de hele tijd Weet goed genoeg dat relativeringsvermogen Steven Blanker sterkste eigenschap niet is Blanker giechelt Daar is iedereen het over eens Op de manier van een hengst Die verplicht wordt weerloos toe te kijken Zijn voor- en achterpoten stevig samengebonden Hoe de moeder van zijn veulus En de veulus zelf Met enorme hakbijlen te lijf worden gegaan Het mooie is dat als uh, hij niet meer giechelt, dan weten we dat er iets helemaal mis is. Althans, dan, dan de wordt, in het dorp. Ja, dan komt Sibri uh, Nalagamaro. Uh, de stadstoot, inderdaad. Die mocht zij zich niet elke voormiddag scheren... er als een grizzlybeer met een heel fraai, fijn gesneden vrouwengezicht zou uitzien. Uh, dan krijgt ze verdenking. Er is precies iets los. De, de, er klopt iets niet. Ja. Ja. Het, het, het is net alsof er na het verdwijnen van Marie... alsof er een heel nieuw boek begint. Ja, dat is het. Dan... dan het eerste hoofdstuk is in de ik-vorm verteld... en gaat inderdaad over de manier waarop de ik-figuur Marie heeft ontmoet... en hoe gelukkig zij zijn geweest. En hoe dus aan dat geluk een einde kwam. Waarna in dat tweede hoofdstuk eigenlijk inderdaad... Ja, de geschiedenis van het stadje. Dus in, alles in de derde persoon en in de jij-vorm ook af en toe. Uh, het klinkt allemaal wel veel experimenteler dan het is. <lacht> maar goed, pas was op het einde van dat... Uh, van dat verhaal dat start in het tweede hoofdstuk... kom je als lezer te weten wat die ik-figuur... van het eerste hoofdstuk met dit alles te maken heeft. Ja, want het, het, aan het einde komt de, in feite de ik-figuur ook weer terug. Hè? Ja, ja, ja, het, ja, het klopt. Het klopt goed. Het hoor. klopt, ja, ja, is ja, ja, nee, ja. ja. ja, over om, om een beetje de sfeer aan te geven... Uh, muziek die jij tijdens het schrijven van het boek hebt uh, beluisterd... was muziek van de kleinzoon van Henk Williams. Ja. Henk uh, III. Ja. Uh, uh, dit, dit, dit soort muziek. Er zit een in intro van 14 seconden zit erbij, dus dan kan ik nog even doorpraten voordat ik die begint te zingen. Het is wel meteen de Deep South, wat mij betreft. Het heet ook Mississippi Mud, dus ja. ja. Hij gaat zingen. Sitting in the bayou country, just me and my fishing line. Raid a lot of hail and a holler, sipping on that. Georgia moonshine. En ik like to get pure drunk in the Mississippi mud. Ja, Mississippi mud. Waar je heel wat mensen kwijt kunt, blijkt ook. <laughs> ja, ja, ja. Ja, in, in Abraham uh, leeft de legende dat wanneer je doden begraaft... dat ze zich over de hele wereld naar het middelpunt der, uh, der aarde uh, al, al zinkend uh, begeven. Hè? Dus, uh, dus iedereen komt samen in het middelpunt der aarde. Dus iedereen... Maar als je in het moeras geworpen wordt... dan kom je net iets sneller aan dan de rest van de wereld. <lacht> ja. Ja. Maar je bent pas dus na het schrijven van de, van de boek ben je naar, naar ja, maar Amerika? Ik, ja, maar ik lever in gedachten eigenlijk al, al vele jaren... omdat ja? ik heel veel naar Country luister. Dus en dat Dat speelt zich is natuurlijk afkomstig van, van de Deep South... Yeah. En, en gaat er ook heel vaak over. Dus ongeveer een kwart of een derde van de, alle country-nummers... heeft wel een of andere staat of stad in de titel. Zoals bijvoorbeeld Mississippi Mud. Uh, dus voor mij is het altijd... het luisteren naar country... wat ik ongeveer de helft van de dag uh, toch doe... Uh, is altijd een beetje een... een Overstijgen van, het, van de alledaagse realiteit geweest ja. van mij. Ja. Je bent gewoon een cowboy in een, in een verkeerde land geboren? Of? Wel, ik, om, ik, ik wil niet pochen, maar ik was dus in, <laughs> in Nashville. En uh, toen uh, zei, zei iemand, een muzikant, die zei... real cowboys come from Belgium. Yeah, ja, ja, man. Hey. wow. <laughs> Prachtig, ik heb het veel plezier gelezen, Christophe. Prachtig boek, Dankjewel. Marie heet het. Uh, het verschijnt bij de arbeiderspersen... ligt het vanaf aanstaande donderdag in de winkel, dus nog... Even geduld. Um, dan gaan wij... Wat gaan wij nu doen? Even, ga, ga ik nu al met... Ja, we gaan naar deze muziek luisteren. Dat is... Er zit ook een intro bij, maar... daar kun je bijna niet doorheen praten. laat we maar niet doen? Nee. Laten we maar niet doen. Ik well, I heard there was a secret chord Dat David played and it pleased the Lord But you don't really care Like this de fourth, de fifth, de minor, overbekende. Ja, ja. halleluja, van Leonard Cohen door uh, Jeff Buckley. Amerikaanse zonger, zanger die verdronk op uh, 30-jarige leeftijd. onder uh, merkwaardige omstandigheden. Kunnen we het misschien zo nog even over hebben? Christophe, uh, uh, vind, vind je dit mooie muziek? Uh, ik vind het origineel toch veel beter, mm -hmm. eigenlijk. Van uh, Leonard Cohen. Ja, ja. ja. ja, ja. Uh, Jeff's uh, vader, Tim Buckley, die uh, was ook singer-songwriter. Ook hij overleed op, uh, op jonge leeftijd. Uh, in, zijn geval, in zijn geval ging het om een. Uh, uh, overdoses Drugs. En vader Tim die kende zoon Jeff nauwelijks. En uh, andersom ook trouwens. Over beide hier is uh, deze week een film gaan draaien. Greetings from Tim Buckley. Dat is vernoemd naar een concert uit 1991. En ik praat daarover met uh, Bob Ronshoff. Hij is fotograaf. En in 2007, ligt hier op tafel, uh, maakte hij voor het popblad Wawa... een uitgebreid artikel over de laatste maanden van uh, Jeff Buckley... samen met René Sommer... Um, ja, Bob, om te beginnen, uh, hebben die twee hebben die een film verdiend? Nou, dat er een film over beide mannen gemaakt is, dat verbaast me niet. Nee? Of het nou deze film had moeten zijn, dat is weer een iets ander verhaal. Het is wel een aardige film, alleen het, het merkwaardige in de film... is natuurlijk zeg maar, dat er een concert wat werkelijk heeft plaatsgevonden in 1991... in een kerk in Manhattan, Aha. dat wordt in beeld gebracht... Zijn dat, ook, zijn dat ook echt beelden van dat concert? Nee, nee, nee, oh, nee, het is allemaal nagespeeld. Ja, ja. Dat maakt het ook iets ingewikkeld. Je ziet een zanger, die speelt Jeff Buckley... maar hij, die zanger, of de, de acteur, zingt. Dus je hoort ook Jeff niet. Het is, een, het is heel curieus. Maar er zitten wel echte muzikanten tussen. Het is prachtig in beeld gebracht, dat concert. Ook het sterkste deel van de film. En daarnaast loopt een, een, een fictief liefdesverhaaltje... Uh, van Jeff en een, en een meisje in New York. En dat hij dan, ja... Uh, uh, ja, een, een, een, een heftige liefde, zeg maar. Die zich ook voortdurend toespitst op herinneringen aan zijn vader. Die Aha. hij dan nou zogenaamd zou hebben. Ja. En dan ook nog, als derde laag, eigenlijk, zie je voortdurend flashbacks... van Tim Buckley, zijn vader. Ja. Die, die uh, Tim die bijvoorbeeld uh, door het slaapkamerraam van... Uh, bij Jeff uh, ja. uh, komt om even zijn zoontje te zien. Want hij heeft helemaal geen contact met hem. Het zal zo zijn. Ja. Het zal het goed doen in een verhaal, ja. in een film. Ja. Ja. Maar, maar ik denk tijd, dat dat ook je... weer het fictieve deel is. Ja, want, ja, en... want het enige wat we weten is dus dat het concert heeft plaatsgevonden. Maar ja. de rest is de rest allemaal fictie ja. wat we zien. Ja, ja. ja de, waarom? de rest is allemaal fictie. Ja. Ja, dat, dat, dat is een ingewikkeld verhaal waarom ik... Uh... Ik denk dat de regisseur eigenlijk een ander verhaal niet zo goed kon vertellen. Hij kan, uh, hij kan niet beschikken over de muziek van Jeff. Omdat waarom, waarom de moeder van Jeff Buckley, Mary Gibbert, dat is nogal bekend, die, die, die, die, ja, die houdt die erfenis van haar zoon stevig in haar eigen handen. Is ook zelf met een film bezig over oh. Jeff Buckley. Dus die gaat ook nog komen. Ja. En het schijnt ook zo te zijn dat Sean Payne al heel lang bezig is geweest met een film over Jeff Buckley. Dus er zijn wel, het is natuurlijk een beetje een cultfiguur. Het is een. Uh, een jongen die heeft één plaat gemaakt. Die plaat was succesvol en zeker nog veel succesvoller na zijn dood. En is uh, op ongelukkige wijze op veel te jonge leeftijd 30 jaar gestorven. Ja. ja da hij daar is, zit natuurlijk... Hij, hij is gaan zwemmen en, en uh, ja. er is iets misgegaan. Je bent voor die wawa destijds. Je jij... Jij hebt aan die rivier ook gestaan, hè? Ja. ja. Uh, <lacht> ik zou bijna zeggen, hoe was dat? Wat is daar gebeurd? Ja. <lacht> nou, ben ik geen detective of, of rechercheur. Maar... In zoverre als ik het kan bedenken, lijkt het me gewoon een dom ongeluk. Ja. Kijk, die jongen is gewoon met slaarzen, met zware schoenen aan... en een spijkerbroek, dat water in gelopen. Mm. Dat is op zich niet zo heel vreemd. De rivier ziet er ook vrij rustig uit. Jeff heeft maar drie maanden gewoond hè, in Memphis. Dus een hele korte tijd. Hij was er ook verder niet zo bekend. En iedereen in Memphis zegt, ja, daar ga je niet zwemmen. Ja. Dat is gevaarlijk, daar is een lelijke, gevaarlijke onderstroom. Er komen grote boten voorbij en het verhaal wil dat hij ergens... Er is een boot voorbijgekomen. Wellicht is hij gevallen, gestruikeld en gewoon Met een onderstroom ja, ja. meegesleurd. Ja, ja. En ik... Uh, ja, Kijk, omdat zijn vader natuurlijk uh, op 28-jarige leeftijd uh, stierf... ook als singer-songwriter... is het natuurlijk mooi als die jongen op 30-jarige leeftijd... ook een, een dramatische dood sterft als singer-songwriter. Ja, er ja. stond overigens in de aftiteling van de film... dat uh, Tim uh, per ongeluk een overdosis uh, nam. Nou... Geen idee. Het ja, zal zo zijn. Dat is ook zo. Ja. Uh, ja, een, ja. Hoop, hoop uh, een hoop vragen. Een hoop vragen. Maar je denkt, denk, je denkt dus ook niet dat, dat Jeff een hele grote was geworden... als hij was blijven leven? Althans, ja, net zo goed de kans dat hij het wel was geworden. Maar... Oh, nee, Ik denk dat Jeff ja. wel een hele grote was geworden... als hij was blijven leven. Ja, ja nee, dat denk ik wel. Kijk, Grace was uh, redelijk succesvol. Het eerste album, hè? He? Ja, ja, het eerste, het album, album. Het eerste ja. album. Ik geloof 94. En dat was nou niet meteen een enorm doorslaand succes... maar hij won wel. Hè. Uh, hij kreeg er heel veel aandacht mee. En... Uh, ja, ik denk zeker dat hij daarna nog wel veel meer en veel mooiere platen had kunnen maken. Ja. Had, had jij op basis van je uh, ervaringen, uh, die je hebt uh, samen met René Sommer mm -hmm. dus op, op, op ja. zoek naar Jeff Buckley... Had daar een film in gezeten, in het materiaal wat je daar tegengekomen, denk je? Nou, wij hebben natuurlijk eigenlijk... Kijk, wij waren ook een beetje geïntrigeerd door... is uh, mijn buurman. Door de stad Memphis. Ik bedoel, wat deed Jeff Buckley in, in die jaren in Memphis? Hij heeft er maar drie jaar gewoond. Zou er een tweede plaat opnemen? Ja, Memphis is toch een beetje het land van de blues. De stad van de blues, de stad van Elvis. En dan, dan loopt daar zo'n zo jongen uit New York rond. En, ja. en dat intrigeerde ons nogal. Ja. Even terug naar de film kort is het een aanrader om in ieder geval kennis te nemen van Jeff en Tim Buckley of zeg je van het is zoveel fictie de doet de beide geen recht. Nou of het de beide recht doet weet ik niet, maar het is een aardige film en je moet wel iets hebben met die singer songwriters En ik denk dat je er ook wel iets, het is wel handig als je iets weet van van Jeffs geschiedenis en van Tim's geschiedenis. Anders denk je waarom is dit allemaal zo belangrijk? Ja. Maar verder, het concert is prachtig in beeld gebracht... en ja. de muziek is heel mooi. Ja, ja dat, dat, dat is absoluut een feit. Greetings from, from, Tim, uh, from Tim Buckley is nu te zien in de bioscoop. Uh, dus uh, als u daar naartoe wilt, dan kunt u daar naartoe... Dankjewel, Bob Bronshoff. Dan is het tijd voor de 80 seconden. De rubriek waarin Opium een podium biedt. 1 minuut en 20 seconden. is toch een redelijk podium aan de latente talent. Ze hebben al een hele reis achter de rug. Want het tweetal komt uit Goes in Zeeland. En wie anders dan Bart van der Weijden van Raccoon. Die kan, ons dan ook bij, kan hen dan ook bij ons aanbevelen. Hoi, ik ben Bart van de Bent Raccoon. Uh, Luc Ochol, een van de twee mensen die je zometeen zult horen spelen. Uh, die ken ik al heel mijn leven. Uh, hij was vroeger al een goede, goede gitarist. Ik heb hem nu een tijdje niet meer gezien of gehoord. Dus ik neem aan dat hij alleen maar beter is geworden. Hij heeft ook een goede smaak qua stemmen. Dus ik uh, ga er echt blind vanuit dat uh, de zangeres die hij heeft gekozen voor zijn duo, Scent, goed kan zingen. En omdat ik uh, Luc Ochol dus al heel lang ken en uh, vertrouwen in hem heb als gitarist, uh, beveel ik hem aan voor de tachtig seconden. De tachtig seconden van. En hij zei het al. Hier is sens. Find your key in life and live like you want to. Be what you like and like what you do. What you do Yeah, feel the air It's you that makes you breathing Cause in your life You are in charge No matter what You will not stop giving You can make your life Your own creation Rely on who you are Do so you feed your legs, your belly and your heart Don't change yourself, just be who you are It's you and only your card of life Ja, dat waren Luc Ochel op de gitaar en de stem van Annemiek van der Welen. Samen duo Sense. Sinds 2011 bundelen ze hun krachten en zijn ze een muzikale samenwerking aangegaan. Het akoestisch duo is niet voor één gat te vangen. Want naast jazz, dat speel je ook nog, speelt u, is ook uh, popmuziek. En dit, hoe zullen we dit... Uh, Luc, hoe, hoe noem jij dit? Nou, jazz, daar waag ik me niet aan uh, om te beginnen. Oh, het staat hier hoor. Naast jazz spelen jullie ook popmuziek? Nee, we houden het op akoestische pop. Oké, okay, waarom spelen jullie eigenlijk geen jazz? Ja, te moeilijk, te ja. moeilijk. Ja, het is, is, is, is te moeilijk. Um, um, en um, hoe, hoe zijn jullie elkaar op het spoor gekomen, zo, zo samen? Nou, ik um, heb uh, ook gewoon een baan, zeg maar. Ik en kan. zijn Ja, <laughs> ik zing heel graag, maar daarnaast werk ik ook. En uh, Luc zijn vrouw, die werkt bij mij. En ik zong al en zij zei toen... Hé, hey, mijn man is gitarist... Dus toen hebben we elkaar een keer uh, ontmoet. En uh, toen zeiden we, hé, hey, laten we eens wat samen gaan doen. Ja, we lopen allebei al meer dan 30 jaar in Goes rond. Maar uh, ja, we hadden elkaar nog nooit we we alles muziek gedaan, ja, maar... het was zo groot is het nou ook weer niet. Ook nee, niet? nee, dat klopt. Nee. Ja, ja. Ja, heel ja, knus overigens. Over, over, wat doe je voor werk? En overweeg je ook om de muziek helemaal uh, je hoofdwerkzaamheid uh, te maken? Of ik vind het wel heel leuk. En het liefste zou ik het ook gaan combineren. Ik werk met kleine kinderen. Met uh, taalspraakproblemen. En ook kinderen met autisme. En ook daarin kun je heel veel met uh, muziek doen natuurlijk. Yeah. Maar uh, zingen, ja, dat is echt mijn passie. Dus uh, ja, dat uh, doe ik het allerliefst. Is dit al tot een soort album gekomen? Of is dit dat aan te komen? Of... Een single, hè? Ja, een single hebben we voor gekozen. In eigen beheer uh, ons beste liedje uitgekozen. Tenminste, wat we op dit moment ons beste liedje vinden. En dat hebben we ook net gespeeld. Mm -hmm. En dat hebben we klinkend als een klokje. Zo goed mogelijk proberen op te nemen. Onder uh, leiding van allerlei grote... Mensen uit de muziek, uh, business. Ja, B binnenkort in het voorprogramma van Raccoon. Zou het toch leuk zijn? Dat zou leuk zijn. Hè. Bart, je, je moet nu even doorpakken, zou ik zeggen. Goed, uh, Luke, en Annemiek, dank jullie wel voor je komst. Ja. Uh, succes, succes met Sens en uh, succes met de terugreis uh, naar Goes. Jullie ook bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Goed, vanavond vijf uh, over half elf. Op je Televisie op uh, Nederland 2. En Cornel Maas presenteert dat, dat weet u. En uh, wat ga je doen vanavond eigenlijk? Ja, nou, ik, in, heerlijk in jullie keelzocht. Ook beans en fatback. Uh, ah, gezellig. Ontvangen, zoals je al zei. Geweldig klinken, die zegt trouwens. Ja, ja, ja. En verder even heel op onderwerpen. Bas Heijn is, he, die heeft een documentaire gemaakt en een boek geschreven over Louis Couperus. Het gaat uitleggen waarom we met z'n allen nog steeds Couperus moeten lezen, want de meeste mensen kennen zijn naam wel, maar ze werken al lang niet meer. En uh, Artuja Pijn is er voor het actuele culturele nieuws. En is zelf ja. ook nogal in het nieuws. Met van alles en nog wat op dit moment komt onder andere een nieuwe roman ja. van hem volgende week. Mm -hmm. En waar ik me ook op verheug, je moet je voorstellen Bas Heijnen straks op de bank. Ik daarnaast. En daarnaast vier dames die de Purple Ladies vormen. Krijg ja, je van de Kleine, Anouk van Nes. Nou, dat wordt bal met Bas Heijnen. Dat kan niet anders. Heel fijn. We gaan <lacht> kijken. Vijf over half elf Nederland 2. Veel plezier, yes. Ronald vanavond. Jo, dank. Goed, dat was Open Radio voor deze week vanuit de Lamar in, in Amsterdam. Christophe Kerman, dank dat je er was uh, Bob Bronshoff uh, ook bedankt. Um, wilt u reageren? Dat kan de hele week. Open hier met AVO.nl. Volgende week zijn we er weer. Dan uh, te gast onder meer striptekenaar Theo van der Boogaert. En we hebben een optreden van, ah fijn, Even de Visser. Uh, u kunt erbij zijn. Het Grand Café van de Lamar uh, is open voor publiek. Vanaf half drie zitten wij hier. En ik hoop dat u er dan ook bent. Mm -hmm. um, ik wens u alvast een heel fijn weekend. Meld ik u dat straks na half vijf hier op Nederland, op, uh, Nederland 1, op Radio 1, het uh, sportforum is met Robert Mede. Robert, wat ga je doen? Uh, inderdaad Laat het sportvorm. Je zei het al. Zoals het moment zit hier Michiel de de ploegleider van Belkin. Uh, Oud-wielrenner is hier ook. En kijken gespannen naar een beeldscherm waar het wk wielrennen op wordt uitgezonden. We hebben daar natuurlijk een verslaggever zitten in de vorm van Gio Lippens. Want de grote vraag is of het lukt, uh, of het Marianne Vos uh, lukt... om uh, zometeen uh, haar derde wereldtitel op de weg te pakken. Dat gaan we natuurlijk live volgen. Dat allemaal en nog veel meer zometeen na het nos met Mark Visser. Dit is Radio 1. Het NOS Bij de oudere partij 50PLUS is een deel van het bestuur opgestapt. Het zijn de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester. Die zijn kwaad omdat de partij op het royement van de campagneleider en zijn partner wil terugdraaien. De drie bestuursleden hadden besloten dat de campagneleider en zijn partner weg moesten... omdat ze niet integer zouden hebben gehandeld in een conflict over het meedoen aan met de oudere partij OPA aan de gemeenteraadsverkiezingen. 50PLUS had besloten die verkiezingen te laten schieten.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 En de regering van Kenia wist al maanden dat Oshabaab een terreuraanslag wilde plegen in de hoofdstad Nairobi. Dat meldden Keniaanse media vandaag op basis van gelekte inlichtingen dossiers. Daarin zou het onder meer gaan over een terreuraanslag in Nairobi tussen 13 en 20 september. De daadwerkelijke aanslag op het winkelcentrum Westgate begon op 21 september, dus een dag na die periode. Tot zover het belangrijkste nieuws. Het weer. Daarvoor nou, is hier Peter kuipers Munniken. Ja, we hebben vandaag prachtig weer in het land. De zon die schijnt bij zo'n 16 tot 18 graden. Wel is de oostenwind duidelijk merkbaar in het westen van het land... af en toe zelfs windkracht 6. Nou, vanavond en vannacht dan blijft die wind aanwezig... en daardoor koelt het ook niet zoveel af als afgelopen nacht. Het wordt 6 tot 9 graden. Vannacht dan is het in het noorden helder, maar... vanuit het zuiden neemt de sluierbewolking langzaam wat toe... En ook morgen dan neemt die sluierbewolking verder toe vanuit het zuiden. In het noorden en het midden van het land daar schijnt de zon wel volop. Het wordt al met al zo'n 16 graden in het noorden... tot 18 in het zuiden van het land. De oostenwind die neemt nog iets in kracht toe... met een groot deel van de dag windkracht 6 op de Wadden... het IJsselmeer en ook langs de kust. In de eerste helft van volgende week dan hebben we ook nog volop zon. Later in de week hebben we wel een toenemende kans op regen. ABB verkeersinformatie er staat één file op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Harmelen en Woerden, 5 kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden. Langs de lijnen met Robert Meder. Nogmaals, goedemiddag en er is langs de lijn tot de 6 uur. Daarin natuurlijk, zoals gezegd, het Sportforum met uh, Michiel Leijse, ploegleider van de Belkin-ploeg en Charles moment, journalist van de Volkskrant. Centraal staat het wielrennen, want na de mooie winst van Mathieu van der Poel, die eerder vandaag wereldkampioen werd bij de junioren, is nu Marianne Vos bezig met haar jacht op haar derde wereldtitel. Laten we eens kijken hoe de stand van zaken in de koers is met uh, Giel Lippens en Marijn de Vries. Goedemiddag samen. Ja, goedemiddag. Uh, we hebben inderdaad een uitgedund uh, peloton hier van ongeveer 40 vrouwen. De eerste omloop heeft er stevig in hele velders uit elkaar geslagen. En er bleven er 40 sterke over. Uh, we, we hebben inmiddels wel moeten constateren dat er ook drie Nederlandse vrouwen al af zijn gegaan. Amy Pieters, Kirsten Wild en Loes Gunnewijk, die rijden op grote achterstand rond. Ja, en de, de, de, de breker is toch vooral die tweede klim van de dag. Dat is uh, die klim van de Via Salvata. Dat is de klim van 16% stijl die we krijgen na die hele lange beklimming van de Fiesole. We hebben wel nog een paar goede Nederlandse vrouwen natuurlijk over. Dat moet ook wel, want Marianne Vos kan het niet in de Marianne Vos, Lucinda Brand. Dan hebben we Anna van der Breggen, de sensatie van het WK van vorig jaar. Ellen van Dijk, de wereldkampioen bij de uh, vrouwen op uh, de tijdrit. En Annemiek van Vleuten, die heel attent iedere keer meespringt als er gedemarreerd wordt. Met name door de Italiaanse Marijn de Vries inderdaad naast me. Heeft zelf het WK-ploegentijdrit hier gereden. Niet op hetzelfde parcours Marijn. Maar wie maakt op dit moment bij deze dames, want de groep is inmiddels alweer verder uitgedund de beste indruk? Ja, ik denk dat de renners die de beste indruk maken eigenlijk niet heel erg zichtbaar zijn op dit moment. Uh, Vos die rijdt uh, halverwege het peloton op een gemakje mee. Maar ik heb bijvoorbeeld ook Giorgia Bronzini, de Italiaanse sprinster, nog niet gezien. Ja, sprinter, maar ze heeft de afgelopen maanden ook laten zien dat ze enorm is verbeterd op het klimmen. En dat is op dit parcours toch wel belangrijk. Uh, dat zijn voor mij eigenlijk wel de twee dames die uh, een hele grote kans maken op de wereldtitel. Het klimmen zal net zo belangrijk zijn trouwens als het afdalen in deze koers. Want uh, ja, die afdaling van de Fiesole, dat wordt ook een hele lastige. We zagen ze juist Tiffany Cromwell, Lucinda Brandt en Elisa Longo-Borghini als een speer van die berg afgaan. Ja volgens mij maakten we vooral die Australische daar een enorme indruk hè? Ja, ja, ja, Tiffany Cromwell staat er ook onbekend bekend dat zegt als een straaljager naar beneden gaat neemt heel veel risico. En je zag dat ze meteen een enorm gat sloeg uh, op de achtervolgers in die afdaling. En ik denk inderdaad dat in de laatste rondes die afdaling uh, misschien wel bepalend gaat zijn. Uh, Vos die kan natuurlijk ook uh, enorm goed naar beneden. Dus als zij een gat wil slaan dan, uh, en het lukt niet op de beklimming, dan kan ze die afdaling ook nog gebruiken. Hij is smal, er zitten veel bochten in, ook onvoorspelbare bochten, die wat verder terugdraaien dan je zou verwachten. Het is allemaal nieuw asfalt, uh, dat is ook wat glad. Dus, Gelukkig dus, is het ja, ook. Gelukkig is het droog, uh, dus het is een afdaling uh, ja, waar je gewoon heel goed voor moet kunnen sturen en uh, ja, daar vossen uh, een kunstenaar in. Nou, de vrouwen zijn inmiddels weer binnen de kilometer van de passage hier aan de finish en dan hebben ze nog drie rondjes op dit ultra lastige parcours in Florence af te leggen. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over de sportactualiteiten. Ja, de finish van het wielrennen wordt verwacht zo tegen zes dus een kwart voor zes. En zes uur live te horen natuurlijk hier op Radio 1, het sportforum. Ik zeg uh, goedemiddag tegen Charles Moment en tegen Michiel Elijzen. Uh, Charles, jouw moment van de week. Ja, mijn mo moment van de week was uh, de berichtgeving over uh, ja, uh, de, ja, de vorderingen met de bouw van de stadions uh, voor het WK in uh, 2022 liefst in uh, Qatar. En al alles wat daar misgaat, uh, uh, ja, gewoon uh, mensen die... Gastarbeiders. Ja, gastarbeiders die, uh, ja, die, die, die, die overlijden. En ja, de schokkende berichtgeving daarover uh, in The Guardian. En uh, ja, ik, ik las een column uh, van Bert Wagendorp uh, vanochtend in mijn eigen krant. Die me eigenlijk wel uh, uit het hart was gegrepen. Om uh, de simpele reden dat hij aangaf dat de, de grens van de waanzin af en toe wordt overstegen. En hij, hij eindigde zijn column, als ik uh, dat mag voorlezen, met. Uh, over een paar maanden beginnen in het tropische Sochi de Winterspelen. Die kosten 40 miljard euro voor 16 dagen schaatsen, skiën en In Qatar wordt uit naam van de sport de zon gekoeld. In Sochi wordt hij bevroren. De bal is god. Sportstadions zijn de nieuwe piramides. Nu dus inclusief de dode slaven. En dat... Uh, ja, dat was hard, maar, uh, maar waarschijnlijk wel waar. Uit het hart gegrepen. Ja, is het. Ja. Michiel, oud wielrenner, uh, nu ploegleider bij, uh, bij Belkin. Ooit je carrière begonnen bij Lotto, als ik het wel ja, heb. Uh, als, als, ploegleider als, als ploegleider wel. Als ploegleider. En nu sinds uh, 2013 uh, actief bij uh, eerst Rabo, toen Blanco. En ja. nu en, ja. en, en en, nou, bij Belkin. Ja. Um, wat is jouw moment van de week? Uh, uh, nou, eigenlijk Ellen van Dijk. Nog niet eens zozeer de, de, uh, de titel die ze wint. Maar vooral het interview de avond voorafgaand aan de... Um, uh, aan de titelstrijd op het WK in uh, Italië. Uh, dat ze had met, uh, ik denk, Han Kok. Waarin ze gewoon echt uh, eerlijk zegt... Uh, ik, uh, ja, ik, ga, ik kom hier om te winnen, ik ben favoriet. Ik kan wel zeggen van niet, uh, maar dan, uh, dan ben ik aan het liegen. Dus uh, ik wil hier graag winnen. Hm. En toen dacht ik voor het eerst... morgen ga ik dus naar nou, de dameswiel kijken. <laughs> echt waar? Ja, ik dacht echt, nou ga ik eens eventjes kijken hoe ze dat, uh, hoe ze dat gaat doen. En dat vond ik eigenlijk wel... Ja, het was eigenlijk min of meer door dat interview dat ik dacht van... Uh, het is toch een, een, een pittige tante, die ga ik, eens, ga ik eens volgen om te kijken hoe dat, uh, hoe dat ja. vergaat. Ja. Omdat je daar ook de mentaliteit in hoorde, die je hoopt te zien. Bij, ook, ook ja, bij ik de vind de meestal de interviewtjes niet alleen bij vrouwen, maar, maar vaak van sport is het altijd een beetje, een beetje lafjes vooraf. En ook vaak, uh, ik wil het maximale eruit halen. Maar er was ja. nou eigenlijk iemand die zei, ja. ik wil... Ik kom hier om te winnen, ik ben een favoriet en, ja. en voor niks minder doe ik het. Niet ja. verschuilen. Maar niet gewoon, verschuilen ja. en dat was het. En als het was tegengevallen... Um, had ik het nog een held gevonden en nou nog veel ja. meer. Ja. Ja. En als je het dan vervolgens waar maakt, is het helemaal... Ja, dan ben je, dan ben je een... Uh... Ja, normaal gesproken praten we niet door over, over het moment van de week. Want die komt meestal later wat terug. Maar dit roept wel even wat vragen op. Uh, met name dat je zegt van nu ga ik naar het rennen. kijken. Ja, Daaruit ja. trek je de conclusie dat je daarvoor helemaal nooit naar het ik nee, was niet. Nee, ik geef het eerlijk toe. Ik ben niet... Ik uh... ben geen fan van het Nou ja, nou, het is niet dat ik ervoor thuis blijf. En nou dacht ik toch echt, ik ga eens... Uh... Ik ga er eens voor thuis blijven. Eens kijken hoe ze dat doet. En dat vond ik toch wel. Ja, vond ik wel mooi. Ik vind het toch niet erg dat we hier twee televisies nu aan hebben staan? Ik kijk het wel hoor. Dus ik vind het niet. Ik heb er hartstikke veel respect voor de dames. Maar het is niet zo dat ik. Wat ik net zeg, dat ik ervoor thuis blijf. Wat mist het? Voor jou? Om het voor thuis te blijven, ja, toch wel een beetje de spanning. En zeker een WK. Volgens mij. Ja... Ik heb nog niet veel, veel WK's gezien, vorig jaar misschien, nadat nou, dat een spannend WK was voor, uh, voor de dames. Nou, wie ja. weet wat het vandaag nog brengt. Laten ja. we eerst nog even teruggaan naar gisteren. Want Brian Cookson is gekozen tot voorzitter van de UCI. De Brit kreeg de voorkeur boven Pat McQuaid, die sinds 2008 aan het roer stond van de UCI. Het congres waar die nieuwe voorzitter werd gekozen, verliep behoorlijk chaotisch. Ook KWU voorzitter Marcel Wintels, die had plaatsvervangende schaamte.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 En uh, goed fatsoen, dat hoort er ook wel weer bij. Ja, de nieuwe voorzitter Brian Cookson vocht een felle strijd uit met uh, zijn voorganger Pat McQuaid. Toch betuigde hij respect aan zijn Ierse tegenstrever. En hoopt hij dat het uh, wielrennen weer de glans van Wel Eer terug kan worden gegeven. I'm very much looking forward to taking on the new role. Uh, I want to pay tribute to Pat, the work that he's done over the years with the UCI. Uh, we have uh, disagreed on a number of things, and the campaign has been a little bit contentious. But uh, now I think we can move forward. Bring all of Cycling together in a really strong partnership to take our sport forward en give it the beauty and support that we know it deserves. Ja, Michiel, was dit nou een manier waarop je zegt: van nou, zo horen we het wielrennen naar buiten toe uit te dragen, deze verkiezing? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat de, de, de wanvertoning zoals de heer Wintels vertelde dat nu gewoon niet een een goed voorbeeld is om, uh, om de leiders uh, van, de, van de zogezegde wielenwereld uh, aan te wijzen. Ik denk dat we het al moeilijk genoeg hebben afgelopen jaren... qua geloofwaardigheid en, en qua uh, het beeld dat mensen hebben van de wielenwereld. En als je dan uh, campagne met modder gooien en zo'n... Uh, Zo'n verkiezing op het, uh, op het einde heb, is dat niet, geen reclame, denk ik, voor de weer. Ja, zoals heel veel mensen die vergeleken is met een soort Berlusconi op het moment dat er uh, gekozen moet worden en het kon, de regels passen niet in jouw straatje. Ja. Passen we gewoon de regels aan en kan ik alsnog gekozen worden? Ja. Had jij dat gevoel ook? Nou, ik, ik blijf ik met, met, met een aantal vragen zitten. En voor, voor, het belangrijkste eigenlijk is: uh, die Koeksen is nu gekozen. Uh, hoe gaat hij het na zijn hand zetten? Wat kan hij veranderen? Wat gaat hij veranderen? En hoe gaat hij zorgen dat die geloofwaardigheid in het wielrennen terugkeert? Zullen we dat worden, even aan Gio voorleggen? Ja, want moet die moet was erbij namelijk. Kijk, wie er achter? Want uh, dat, dat is het enige wat mij een beetje beangstigt. Hè? Kijk, er is een campagne gevoerd door Koeksen. En we weten allemaal dat de Rus Makarov, de man achter Katusha... de man met ongelooflijk veel geld en met veel macht ook in dit wil rennen... dat die uh, Koeksen enorm heeft gesteund in de campagne. Hij heeft bijvoorbeeld ook een miljoen euro overgemaakt aan de Europese federatie. Uh, dat heeft hij gedaan ook voor die verkiezing. En nou, gisteren kwam dat duveltje uit het doosje met de mededeling van de ethische commissie. dat de Bond van Griekenland zou zijn omgekocht. Die zou de 25.000 euro hebben gekregen. En ik heb zojuist heb ik, uh, in een gesprek uh, gehoord. met ook een van de bazen bij de, bij de UCI. een van de mannen die daar uh, in die bestuursfunctie zitten. Die zegt gewoon van de Afrikaanse landen zijn gewoon met geld gekocht. Want de Afrikaanse landen hebben hebben ze tenminste gezegd, allemaal uh, op Koeksen gestemd... terwijl ze aanvankelijk op bekweet zouden gaan stemmen. Nou, vanmorgen is alweer een Afrikaan tot vicevoorzitter van de UCI gekozen. Dus ik hoop maar één ding, uh, dat hele verhaal van transparantie... waar Koeksen het altijd over heeft, dat hij dat ook echt kan waarmaken. Hoor. Ik geloof echt wel in die man. Uh, ik geloof ook in zijn goede bedoelingen. Maar als jij zo iemand als Makarov echt in je nek hebt staan heigen... en als die aan de touwtjes gaat trekken... ja dan vrees ik toch met vrezen dat er niet veel verandert. Charles? <laughs> Tja... Ja, dat is, uh, <laughs> lijkt me een vrij onbevredigend antwoord uh, wat dat betreft. Voor mensen die hopen dat, uh, hè, dat het weer de goede kant op gaat. Ja, ja. Michiel, als je dit hoort... Uh... Klink, het klinkt niet erg hoopvol. Dat, uh, dat niet. Ik, ik ben wel van mening, uh, ook wat, wat de heer Wintels zei, dat de uitkomst wel goed is. Ondanks dat het een, een zoortje was gisteren. Dat ik uh, wel het goed vind dat het een, uh, een nieuw iemand is in, in plaats van uh, Pat McQuaid. Uh -huh. Maar... Um, nou, als je dit dan hoort en uh, waar het gisteren natuurlijk al mee begon qua omkoping met uh, Griekenland. Dus dat niet. Uh... Ja, het is het maar, overigens nog geen feit, hè? Dat hebben ze nergens hard kunnen maken Daarom. Ja. En, nee, en, ja, da daar Ik zag winters bij jullie voorbij komen en daar stoorde hij zich aan. Hij, hij zei ook van. Of, of, of je, je komt aan mij en je maakt het hard, of je laat het weg. Maar je gooit het niet op tafel en zonder onderbouwing. Ja, overigens was het bij de verkiezing. Volgens mij, Geo correct me Bronk, volgens mij bij de verkiezing van Pat McQuaid was het precies hetzelfde. Jazeker, want toen zaten we in Madrid 2005. Tom Bonen werd daar wereldkampioen. Dan weet je ongeveer hoe lang dat geleden is geweest. En toen was er een heel spel, met name tussen de Latijnse landen en de anglo En daarbij dus ook de Nederlanders, de Belgen. Hm. Uh, ja, toen, toen werd inderdaad McQuaid eigenlijk toch een beetje als protégé van Heijn van Verbrugge, de man die daarvoor heel lang voorzitter is geweest, naar voren geschoven. En ook dat is een spel uh, zonder weergaan geweest waar allerlei machtsmiddelen met name toen door ja, de zittende macht zijn gebruikt om uiteindelijk dus me kweet in het zadel te krijgen. Ja. ja, dat is gelukt. Dus eigenlijk moet je je wel, uh, dat, dat, en dat is misschien wel het goede van het hele verhaal. Kijk, er, is natuurlijk, er zijn veel slechte dingen gebeurd de afgelopen jaren. We weten dat in de periode van Verbrugge, dat we de hele affaire hebben gehad met Armstrong en uh, laten we zeggen het EPO tijdperk. Daar heeft Mekweet op zich niet zoveel mee te maken gehad. Maar die heeft wel natuurlijk met de afhandeling daarvan te maken gehad. En je kunt de UCI, ja daar kun je veel over zeggen. Maar niet dat ze nou heel veel hebben gedaan het afgelopen jaar om de sport geloofwaardig te maken. Want eigenlijk hebben ze het rapport min of meer gewoon in een diepe laag gestopt. En nee, onderzoeken, verdere onderzoeken, die waren allemaal niet nodig. En zeker niet naar de handel en wandel van de heren in die tijd. Dus wat dat betreft is het gewoon goed dat er een streep onder is gezet en dat er een nieuwe man zit. Alleen zeg ik al, ik hoop dat die man wel de armslag krijgt en de vrijheid heeft om zelfstandig beslissingen te nemen. Dat ja, Koeksen heeft gezegd, kijk even naar Michiel nu. Koeksen heeft gezegd, uh, hij wil een waarheidscommissie. Hè, zodat uh, mensen echt gewoon vol de waarheid uh, kunnen vertellen... over het, hoe en wat kijkt naar de situatie rond Armstrong. En hij wil uh, um, de dopingcontroles uit de UCI tillen. Wat eigenlijk heel logisch is. Want volgens mij is dat nog de enige bond waar dit binnen de UCI gebeurt. Ja. Hij, wil het, hij wil het van buitenaf laten doen. Ja. Wat vind je van die twee voorstellen die hij in zijn hoofd heeft? Of... Nou, ik, denk, ik denk zeker dat het niet slecht is dat hij een onderzoek wil instellen... naar de, naar de praktijken van de UCI ten tijde van de, van de schandalen. En hoe zij er mee hebben gehandeld. En wat Guido net ook zegt, ze hebben natuurlijk... het afgelopen jaar heeft uh, McQuaid ook weinig gedaan... om de geloofwaardigheid terug te krijgen. Uh, dus ik denk wel dat het goed is als daar een onderzoek naar wordt, uh, wordt gegeven... Het gedaan of we het gedaan om, om te kijken hoe dat, uh, hoe dat nou eigenlijk in zijn werk is gegaan. En dat we daar in ieder geval uit kunnen leren. Maar. Uh, ja, sowieso de, de dopinginstantie uh, loskoppelen van, uh, van de UC. hier lijkt me lijkt een me goede zaak dat er ja. in ieder geval nergens meer een uh, belangenverstrengeling is. George, George, we hebben een emarrage hier. Nee maar, er is gebeurt wel iets. Jawel, ja, <laughs> jullie kijken ook mee. Hè? Maar ik zag uh, zojuist een Italiaanse die staat op de pedalen omhoog uh, rijdt. Dat is uh, Francesca Couch die rijdt daar weg. En die krijgt een uh, Australische met zich mee. Dat is Carly Taylor. En dan kijken we, ja hoor, daar komt Marianne Vos al aangeschoven en die probeert dan dat gaatje dicht te rijden. Maar Marijn, we zitten wel nog ver ja, voor de echte finale, hè? want het is wel vroeg nog in de koers. Ja, het is zeker vroeg in de koers, maar ik denk wel dat op zich dit het moment is om uh, het nog wat selectiever te maken. Op dit parcours blijf je toch het liefst met een klein groepje over. En ik denk dat de Italianen met deze aanvallen ook proberen Marianne Vos een beetje te isoleren. De Italianen zitten ook nog met veel in de eerste groep. Dus ik vermoed dat ze nu uh, om en om gaan uh, proberen spelden prikken uit te delen. En te kijken of ze zoveel mogelijk concurrenten kunnen lossen. Het parcours leent zich er in elk geval voor. Ze zitten nu weer halverwege die lange klim. En dan weten we dat we straks weer die afdaling krijgen. En dan kijk ik eens even tussen de bomen door. En een van die haarspeldbochten naar hoe groot die groep nog is. En dan zie je, ja jammer, dan uh, zien we het net niet. Maar uh, ik denk dat de groep alweer aardig uh, teruggebracht is. Dat het misschien nog 30 vrouwen over zijn. Die uiteindelijk hier om die wereldtitel gaan strijden. Maar goed, we weten allemaal dat bij de echte vrouwen... Dat die groep veel kleiner is. Een van de Italiaanse, die sneuvelt trouwens, neem het wel figuurlijk, maar die moet lossen uh, door dat werk van die coach. Dat is de vrouw met het nummer 16, dat is Susanna Sorzi. Niet een van de favorieten. En dan wordt er meteen weer gedemarreerd. Of is dit nee, dit is een nieuwe demarrage. Wat gaat maar door? Uh, goed, nou, we blijven het volgen, vanzelfsprekend. Even terug naar dat UCI-congres nog. Uh, ik heb vanmorgen even opgeschreven van de, de, de, de ploegen die verdwijnen aan het einde van dit uh, seizoen. Uh, dat zijn er vijf. Champion System, Soyerson Soja, uh, Kreiler-Eufoni. Euf, zeg ik dat goed? Ja. Dat de voormalige landbouwkredite. Ja. Vakantse en Euskartel. Dan denk je bij jezelf... Uh, uh, als je een beetje marketingtechnisch denkt... dan zou je dat congres ook aan kunnen grijpen... om, uh, om je iets anders neer te zetten om het misschien voor sponsors juist aantrekkelijk te maken... om in het wielrennen weer wat te gaan doen. Want, ja. Nou ja, ik denk dat, dat McQueta eigenlijk afgelopen jaar natuurlijk wel de tijd voor heeft gehad. Maar het niet heeft gedaan. En dat gewoon niet heeft gedaan. Kijk, als hij gewoon niet, zo lang, niet alleen maar bezig was geweest met zijn herverkiezing... en gewoon uh, goede gestructureerde plannen op tafel had gelegd... hoe wij als ploeg of hoe uh, de wielerwereld uh, zou moeten handelen... om het geloofwaardig te maken met een, met een sterk orgaan als de UCI daarboven... Ja, dan was hij volgens mij gewoon herkozen. Dan was hij in ieder geval een kapitein geweest op een boot die de goede richting invaarde. Ja, wat, nou, wat, geef eens een idee, wat had hij dan bijvoorbeeld kunnen doen? Nou, ik denk dat het sowieso wel handig is als hij wat vaker met, met uh, verantwoordelijke voor ploegen uh, rond de tafel gaat zitten. Ik denk dat, dat veel meer de, de ploegenmanagers, uh, uh, toprenners betrokken moeten worden bij het... Uh, uh, bij het maken van plannen. Of het, hij uh, stond te ver van de werkelijkheid. Nou, ik denk dat hij daar helemaal niet mee bezig is geweest. Ik denk dat hij alleen maar bezig is geweest... met zijn plaatsje te bouwen als, als UCI-president. Uh, verwacht, verwacht je wat dat betreft dat er nog gelijk uit de kast gaan komen? Dat er? Wat betreft McQuaid? Dat, dat, dat, dat, dat kijk... nou, het, het zou me niks verbazen. Ik denk, ik denk niet dat hij... Uh, ik denk dat zijn... Zijn uh, periode als president uh, wordt gekenmerkt door de mondialisering van het wiel. En dat heeft hij denk ik goed gedaan. Omdat er een mooie koers erbij zijn gekomen. En we over de hele wereld mogen ja, Richting koersen. Azië ook. Richting Azië. Maar ja, er zijn toch ook een hoop, uh, een hoop schandalen geweest onder zijn, uh, onder zijn naam. Dus uh, ja. ik neem aan. Ja, ik weet niet, het kan zijn dat het nog naar buiten komt. Ja. Nee, maar ik bedoel, van, hij is zijn uh, positie nu kwijt. Ik bedoel, mensen zullen zich misschien vrijer voelen om dingen naar buiten te brengen. Voorzie je dat dat gaat gebeuren? Ja, het, nou, dat, dat zou best kunnen. Ik, ik, ik, zou er niet, ik zou er niet van staan te krijgen. Maar dat is na Verbrugge toch ook niet gebeurd? Nee. Toch? Nee. Kijk ik nu naar. Kijk ik nu nee. nee. Ik bedoel, dat is not, uh, Gio, misschien mag ik dat ook aan jou voorleggen. Dat is toch naden binnen de UCI. Ja, dat zou misschien ook een kenmerk van de nieuwe UCI kunnen zijn. Maar dat, dat doe je toch niet? Nou, dat, dat, uh, Koeksen heeft het wel min of meer aangekondigd. Dat hij uh, een onderzoek wil. En dat hij dus inderdaad uh, nou ja, toch uh, wil gaan kijken wat er in het verleden allemaal is gebeurd. Ook door zijn voormalige... Kijk, dat is ook het probleem weer van Koeksen. Hoor. Kom ik weer. Uh, hij zit al zes jaar in dat uh, bestuur van, uh, van de UCI. Dus hij heeft ook zes jaar lang meebeslist, meegepraat... Uh, meegeknikt waarschijnlijk tijdens uh, vergaderingen. Uh, dus, dus ja, daar kun je heel hard roepen. Je gaat allemaal anders doen. Mm -hmm. Maar ja, die hoop heb ik nog wel, hoor. Dat hij uiteindelijk wel dat onderzoek start... waarvan we allemaal hoopten dat dat onderzoek zou komen... toen na die affaire met Lance Armstrong. Maar ja, de UCI heeft toen zelf gezegd... als wij nu een groot onderzoek gaan instellen... dan gaan we uh, al failliet, want het gaat zoveel geld... Met allemaal rechtszaken. Dus dat doen we maar niet. Ja, en ik ben benieuwd wat Koeksen gaat doen. Ja. Goed, uh, uh, we gaan dit afronden. Ik wil nog even weten of die demarrage gelukt is ja. waar je net over had. Ja, nou de demarrage lukte, werd daarna weer teruggepakt. Daarna zagen we opnieuw Couch die demareerde. 21 jaar oud pas trouwens, rijdt bij de Top Girls Fassan Bortolo. Dat denk ik aan een hele mooie oude ploeg uh, in Italië. En dan heb ik het over een mannenploeg terug, maar zij rijdt daarbij. Uh, en nu is ze weer weggesprongen en nu zien we een van de Nederlandse vrouwen wegrijden. En dan nou moet ik even kijken... Het is Lucinda Brandt, die kijk. is in de afdaling naar beneden gedonderd. Die kan echt ongelooflijk goed dalen en je ziet ook meteen dat ze een enorm gat slaat. Het is zelfs een heel groot gat. Er is uh, één rente die erachteraan achteraan springt. Maar we zien het vanuit de helikopter. En we zien eigenlijk alleen een witte schim. Dus op dit moment is het niet helemaal duidelijk een wie dat is. En het is, even kijken... Kanye kan dat? Nee, we kijken nu op de achterkant, ja, dat is van, de helemaal peloton. De achterkant van het peloton. Ja, er wordt af en toe een beetje Italiaans geschakeld. Hè. Dat betekent dat ze vanuit de lucht de kopgroep laten zien en dan ineens een beeld van beneden. En dan zie je gewoon ineens wat erachter rijdt. Maar uh, nee, ze zitten inderdaad in die lastige afdaling. En brand die net ook al in een van die eerste doorkomsten met Krommel Verschrikkelijk hard naar beneden dook. En dit is ook weer Krommel hoor, die achter brand is aangesprongen. Uh, het lijkt erop dat ze dadelijk bij elkaar gaan komen. Ja, als die met z'n tweeën voorop komen te zitten, dat is wel een heel mooi duo uh, op dit parcours. Ze kunnen allebei goed klimmen en ze kunnen dus ongelooflijk goed dalen. En dan zit Marianne Vosters dus in een luxe positie. Want dan kan ze afwachten. Dan kan ze de andere laten rijden. En dan zullen de Italianen iets anders moeten doen dan de hele tijd spel de prikken uitdelen. Om de boel te frustreren. Want de Italianen nog steeds met zeven vrouwen in die eerste groep. Uh, alleen uh, een van de vrouwen die is er zojuist afgegaan. Susanna Zorzi die uh, moest lossen. Maar goed het betekent gewoon dat de Italianen nu even moeten gaan antwoorden. En het gaatje is er aan de voet van de Fiesole. Dus de achterkant in die afdaling. En dan gaan ze zo meteen weer die hele steile Via Salvatio. Goed, we verlaten eventueel rennen, want we gaan naar een ander groot evenement dat afliep de afgelopen week. De zeilwereld, die beleefde een van de meest legendarische comebacks ooit deze week. They led a week ago. 8 wins to 1. They were sitting on matchpoint. One more victory and the cup was being shipped off to Auckland, New Zealand. And here we are a week later, all even at 8. And it is Oracle Team USA that is just moments away from keeping the Cup. The Stars and Stripes say it all. The comeback of 2013 is complete. America's Cup will stay in America. The oh yeah, last 6-7 days so incredibly uiteindelijk uh, werd ik uh, vanmorgen wakker en uh, dacht ik moet hier eens wel eentje zien en heb uh, ik dus even rustig naar, de, naar, naar lopen kijken uh, midden in de nacht en uh, kwam ook wel de glimlach erop en uh, ja langzaam uh, komt het naar binnen dat het ook echt allemaal is zo, zo is gebeurd. Ja, Simeon Timpont was dat. Hij zat uh, als een van de elf leden op uh, de winnende boot Oracle USA. Hebben jullie uh, Charles Bomet en Michele Leys hebben jullie het een beetje kunnen volgen die uh, die uh, die America's Cup? Nee, ik niet. Nee. Nee, dat is allemaal mij voorbij Je weet wel, twee boten die tegen elkaar. kan... Ja, dat is mij zeker bekend. Maar het evenement zelf is aan mij voorbij gegaan. Ja, maar je het. Het voor mij hetzelfde. Ja? dit wordt een goed gesprek te komen. Dit was overigens... Die typen, die zat op die boot. Die kon het gewoon zelf nog niet geloven. Als u thuis het interview nog een keer terug wil luisteren... Even terug naar afgelopen donderdag. Toen hadden we hem tien minuten in de uitzending... En we moesten hem steeds maar bijna elke keer helpen herinneren dat het toch echt waar was ja, wat hij had meegemaakt. 8-1 achter, 9-8 winnen. Een legendarische comeback. Hadden jullie dat ooit verwacht? Michiel wat? of Charles? Dat, dat, dat ze terug zouden komen van 8-1 en 9-8? Nee, ik, uh, ik niet. Nee. Dat is nog nooit eerder gebeurd? Jij, is er ooit een comeback die jij je kan herinneren? De nee, Ryder nee, Cup? Nee, golf nee. wordt er wel eens bij Nee, nee, niet. Uh... Niet, niet van die afstand, nee, achterstand. Nee. Nee. Hebben jullie er wel beelden van gezien? Nee. Want de graphics van die beelden die, die waren echt fenomenaal. Ja. Uh, met als gevolg dat bijvoorbeeld de zeilsporter hier heel veel baat bij zou hebben. Denken jullie dat ook? Denk je dat als je de zeilsport beter in beeld brengt, dat mensen daar dan, nee, dat de sport daar dan oh, baat oh, bij hebben en dat, dat mensen zeker, meer gaan kijken? Dat zeker, absoluut. Zouden ja. jullie dan meer boeien? Ja, als het. Mooi zelfsport. Voor... Ja. <laughs> <laughs> nee, Ik denk zeker dat als, als dat aantrekkelijker in beeld wordt gebracht, dat dat, dat, dat sowieso meer mensen pakt. En, en wat jij net zelf zegt, ik, ik, kijk, je, je hebt het nu over het terugkomen van zo'n grote achterstand. Ja, je, je, je. Voor het voetbal het meest. Tastbaar voorbeeld wat ik me dan kan herinneren, is de Champions League finale geweest. Liverpool. Tussen, tussen Liverpool AC en Milan. <laughs> Milan leidt 3-0. Liverpool komt terug naar 3-3 en, en wint uiteindelijk via strafschoppen. Maar dat staat in geen verhouding tot een 8-1. Dat is... Uh, hmm. ja? ja, dat zijn, nee, ver de, ja, dat zijn ja. verschillende ja. grote. Ja. Ja. Hey, we ver moeten even naar Gio. Ja. Wat is er aan de hand, Gio? Oh. Nou ja, uh, we hadden het over uh, een gevaarlijke afdaling. En met name een hele lastige bocht op een gegeven moment. Op het einde van die afdaling een bocht uh, naar rechts. Uh, en daar zagen we zojuist een van de Polsen. Mm. Zagen we daar in de hekken vliegen. Ik heb eerlijk gezegd geen idee welke van de Polsen het is. Maar uh, de Polen outsiders hier voor dit kampioenschap. Misschien dat uh, Marijn het uh, met zekerheid weet. Ja, ik durf het wel te zeggen. Het is nummer 75, maar ik durf haar naam niet uit te spreken, want dat gaat vast verkeerd. Ja, zal ik dat dan maar eens even? Oh ja, oh, dat is Katarzyna Niyadoma. Uh -huh. Ja, nou jij weer hè. Uh, in ieder geval, uh, we zien nu een aanval van Anna van der Breggen. Want dat betekent dat Lucinda Brandt teruggepakt is. Die was net heel even weg. En dan zagen we meteen dat er wat vrouwen overheen rijden. Ja, nou het is uh, inderdaad nu, kijken wie daarvoor oprijdt. Ik heb toch het idee dat Lucinda Brandt daar nog steeds voor ja, aan Ja, samen met Tiffany Cromwell aan de leiding. Ze het groepje is wel bij, bij, bij. elkaar inmiddels ja, weer. Ja, ja. Nou, we gaan het zien. De aanval is geopend in ieder geval. Op de beklimming. Zo is het. De koers is begonnen. De ontknoping zometeen tussen vijf en zes. Graag tot zo. En de de oh, hey. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Kijk, ik ben toch opgegroeid met films als De Lift en Vlodder. Iedere zaterdagnacht van twaalf tot één. Maar hij is niet alleen filmacteur